Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog steeds zorgen om corona, dat zegt gezondheidsminister Kuipers. Hoewel er vanavond tijdens de persco waarschijnlijk een lijst versoepelingen bekend wordt gemaakt, zijn de zorgen nog lang niet weg. Ja, ik, ik, ik hoor op veel plekken even de vergelijking met dit is ondertussen een griepje. Maar ik denk echt, like, dit is niet een griepje. Want, zegt hij, deze winter zijn er ondanks vaccinaties en de boostercampagne nog steeds een heleboel mensen zo ziek geworden dat ze naar het ziekenhuis moesten. Bij het RIVM stijgt het aantal positieve tests. Vandaag kwamen er ruim 54.000 binnen. Omicron zorgt ook voor het eerst weer voor meer ziekenhuisopnames, zegt het RIVM. Over de hele week zien we een stijging van ongeveer 15% in het aantal ziekenhuisopnames. We zien dat niet in het aantal IC-opnames, maar dus wel in het ziekenhuis als totaal. Het RIVM verwacht dat de ziekenhuiscijfers na de versoepelingen nog meer gaan stijgen. Weer nieuws over de Borrelgate. De Britse premier Johnson zegt dat hij geen regels heeft overtreden tijdens zijn feestjes in zijn amswoning Downing Street 10. Vanochtend maakte de politie bekend dat ze gaan onderzoeken of de coronaregels zijn overtreden tijdens die lockdownfeestjes. Johnson juicht het onderzoek toe zodat alles kan worden opgehelderd. Drie jongens uit Eindhoven zijn opgepakt voor het opsluiten en beroven van een jongen van 17. Hij werd eind vorig jaar meegenomen naar een kelderbox en daar opgesloten. In de kelderbox moest hij zijn kleren uitdoen en geld overmaken. Ook werden zijn telefoon en ID gestolen. En een Elstede-tocht op ijs kunnen we de komende tijd waarschijnlijk wel vergeten. Toch is een groep scholieren uit Hogeveen in Drenthe al druk bezig om zich klaar te maken voor de tocht der tochten. We zijn druk bezig met de boot. Zij doen we namelijk mee aan de Ultimate Solar Boat Challenge 2022. Ze laten de noren dus in de kast liggen en gaan met een boot die op zonne-energie vaart langs de Friese steden. Ze moeten de boot helemaal zelf in elkaar zetten. Voor ons is het de eerste keer dat we meedoen, dus het is nog een beetje een uitdaging hoe alles gaat. Maar, nou ja, volgens mij zijn we goed op weg. Scholieren hebben nog wel even de tijd om de boot af te maken. In juni nemen ze het op tegen de andere teams. Het weer, het is grijs, droog en 4 graden. Het blijft bewolkt vanavond en blijft net iets boven 0 vannacht. En morgen hetzelfde weer, grijs en ietsje zachter. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat viel op de buitenring van de A10 Noord. 3 kilometer bij de afrit Amsterdam-Hemhavens met 10 minuten vertraging.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 een uh, vroege zondagmorgen. Deze afgelopen zondagmorgen, daar hebben we het dan over. En dan heb je in één keer zo'n plaat in je hoofd. En dan denk je, gelukkig, we mogen radio maken vanmiddag, en dan kunnen we hem lekker draaien. Nou, als eerste plaat in het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag was het de beurt aan Spenda Ballet, de groep uh, die je onder meer kent van uh, Only When You Leave. en uiteraard ook uh, de single uh, God. Maar uh, deze hebben ze ook gemaakt. We hebben het over True The Barricades. Welkom terug, inderdaad, het derde uur Zandvoort op zondag. Het derde uur altijd uh, weer uh, spectaculair, want we hebben de grand, grand, grande finale, daar waar ik het over hebben, van uh, de wedstrijd uh, van vandaag, uh, PSV tegen Ajax, die hebben we. Maar nog andere dingen ook, uiteraard. Uh, ja, we gaan uh, zometeen, uh, uh, uh, uh, uiteraard Pit Report. Ik bedoel, er wordt niet gereisd op dit moment, je hebt wel virtueel en andere evenementen, maar niet in de Formule 1. Maar er is genoeg nieuws te melden uit die wereld van de Formule 1, want er is een, ja, een stoeltjesdans aan de gang van, van diverse medewerkers van diverse clubs naar andere clubs, zo ook een van overstap van een Mercedes naar een persoon van Mercedes overstappen naar Red Bull. Uh, we hebben Zac Brown, uh, die uh, ernstige kritiek levert op een aantal uh, teams... die, uh, zoals hij, hij zegt, uh, de zaak uh, ja, tussen aanhalingstekens verzieken. Omdat uh, ze dan uh, toch weer uh, weten te regelen... dat uh, ondanks het feit dat het, het plafond wat gebruikt mag worden komend jaar... toch weer te omzeilen en te verhogen. Maar daarover straks meer tijdens Pit Report... Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Vorige week hadden we dus Goor. Nou, die is er vandoor. En uh, deze week hebben we Geer. We hebben de namen niet verzonnen. Zo heten die honden echt. En uh, Geer zit nog in het uh, dierenhuis. En uh, die verdient toch ook een plek. Om half vijf is het zover. Dier van de week. Ja. En om kwart voor vijf, dames en heren. Ja, dan is het weer zover. We zijn eruit, hè? We hebben, we, we hebben weer een klassieker uit de kast getrokken. Een uh, heel gevoelige deze keer. Uh, vrij vertaald komt het erop neer... Was ik toen ik nog jong was? Het is, een, het is een, uh, iemand die omkijkt naar uh, toen hij nog uh, twintig jaar was en jong was. En uh, hele andere dingen beleefde en op zijn oude dag terugkijkt daarop. Dus dat, uh, ja... De Franse titel is J'ai encore. En uh, de Nederlandse vertaling zoals wij hem uh, gebruiken is van... Toen ik nog jong was... Echt een aanrader. Kwart voor vijf is het zover. Ik zo, maar ja goed, we hebben geen bericht uit, uh, uit Eindhoven nog. Nee, nog niet. Nog, nog niet? Nee, okay. nee, nee, nou, nee. Maar nou. we houden hem wel in de gaten. Hè? Dus straks ook nog even natuurlijk, de eindstanden van de wedstrijd van de Eredivisie die om half drie zijn begonnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, ik uh, corrigeer het uh, even, want ik heb wel nieuws uh, uit het uh, eind ja, Hot nieuws? Ja, we hebben even een en ander gemist, uh, Albert-Jan. Want oh. we zijn nou in de 81ste minuut. En uh, momenteel staat het 1 uh, voor PSV en twee voor Ajax... Hey, dan dus, we wat wacht, uh, ja, we hebben wacht, zeker wat gemist. Wacht dus, even. Zal ik even kijken of ik dat even snel kan, kan uh, uh, uh, opzoeken? Even kijken. Ach, weet meef uh, Ja, even kijken. Uh, PSV heeft in de uh, 53ste uh, minuut gescoord. En uh, niet minder dan Gutsen. Uh, die heeft gescoord voor PSV. En toen waren ze even blij. Toen waren ze even blij. En in de 74 uh, 74ste minuut was het uh, Masraoui die de 2-1 intikte voor Ajax. Tussenstand PSV Ajax 1 tegen 2. En nog acht minuten te gaan. We go down to the river.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 I'm true, or is it something worse that sends me down to the Van Patty Smit, dat Bikos daarna. CFM Race Radio, Pit Report. Nee, we gaan nog niet racen. De Formule 1 dat duurt nog even, dus een aantal weken. Maar het gaat wel heel snel, Albert Jan. En dat betekent uh, toch dat uh, ja, de stoelen, uh, wat betreft coureurs, is natuurlijk al voorbij. Maar uh, ja, binnen de teamleden uh, is nog wat een en ander gaande. McLaren baas Zack Brown heeft velle kritiek geuit aan het adres van de leiders binnen de Formule 1. Volgens Zack Brown lijkt het soms alsof de sport door bepaalde teams wordt geregeerd en dat de topmannen van die renstallen de sport uit eigen belang gijzelen, zoals hij dat zegt. In een uitgebreid artikel op de website van McLaren laat Zack Brown weten dat de discutabele seizoensfinale in Abu Dhabi... en de beslissing die toen werd genomen... bewijzen dat er iets grondig mis is... met het dagelijks bestuur van de Formule 1. Daarnaast vindt Brown dus ook dat sommige teams de sport gijzelen... door niet mee te gaan met wat het beste is voor de Formule 1-fans. Hij vindt dat ze vooral aan hun eigen belang denken. Brown haalt als voorbeeld het budgetplafond aan... waarover de teams na jarenlang discussiëren... eindelijk een akkoord hebben bereikt...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 Het Formule 1-team van Mercedes onthoudt zich al weken van officieel commentaar... en wacht de conclusies van het onderzoek van de Autosportfederatie FIA af... waarin met name naar de slotrace van vorig seizoen wordt gekeken. Mercedes heeft inmiddels wel bekend gemaakt dat het op vrijdag 18 februari... de nieuwe auto voor komend seizoen, de zogenaamde W13, presenteert. Dat is vijf dagen voor de eerste dag van de wintertests in Barcelona. Volgens Mercedes komen, eh, komen die dag naast het toppersoneel... onder eh, wie uiteraard teambaas Toto Wolff... ook bij de coureurs aan het woord: Lewis Hamilton en George, eh, Lewis Hamilton en George Russell. Hamilton heeft, al, heeft na het, de verloren seizoenfinale in Abu Dhabi... niets meer van zich laten horen. Ook niet op social media... Wanneer Red Bull Racing de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Perez onthult is nog niet bekend. Het is nog niet zeker of er komend Formule 1 seizoen zes, spri zes sprintraces op zaterdag worden verreden. Bij de teams is er nog oneenigheid over mogelijke uitbreiding van het budgetplafond. De bedoeling is dat zes van de 23 Formule 1 weekenden het format krijgen van een, met een sprintrace op zaterdag waarin de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. Daar werd vorig jaar al drie keer mee geëxperimenteerd. Als het aan de Formule 1 ligt, is Zandvoort een van de zes Grand Prix-locaties... waar het komende jaar uh, dat gaat gebeuren. In tegenstelling tot eerder berichten is inmiddels wel duidelijk... dat de vrijdagmiddagtraining komend seizoen 60 minuten blijven duren... net als de training op zaterdag.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 Hutchinson wordt, eh, bij de nieuwe motor, wordt bij de nieuwe motorafdeling van Red Bull de technisch directeur. Hij werkte al sinds 2001 voor Mercedes en is niet de enige engineer die de overstap maakt. De transfer van de Brit was al een tijdje bekend, maar contractueel gezien mocht hij niet per direct naar Red Bull aan de slag. Beide partijen zijn nu overeengekomen dat hij per 24 mei van dit jaar in dienst treedt bij Red Bull. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was hem, de pit reports en uiteraard doen we die uh, volgende week weer en dan weer op de zaterdag zo rond uh, uh, kwart over vier hoor je me uh, weer op de Zandvoortse radio. Straks uh, nog even de eindstand van de wedstrijd, uh, de wedstrijd van vandaag. We hebben het over uh, P.S.P. Uh, Ajax en uh, de andere wedstrijden nemen we ook nog even een beetje door de wedstrijden van vandaag. In de wedstrijden die er nog gaan komen. Dat in ons uh, eredivisie overzicht op de zondagmiddag. Maar er is nog even één plaatje en dan gaan we op naar uh, Geer. Want uh, Goor heeft inmiddels een uh, nieuw baas. En uh, nou moet dat ook nog gaan gelden voor Geer. Geer stelt zichzelf uh, zo dadelijk aan je voor. Dat doet Geer na het volgende plaatje van Elton John en Kiki Dee En don't go breaking my hearts. Gaan we nog even de Eredivisie uh, met je doornemen. Doen we even na half vijf uh, nog wel even. Eerste dier van de week. En we vertellen wel dat uh, Ajax gewonnen heeft vandaag van uh, PSV. staat van die wedstrijd PSV-Ajax 1 tegen 2. Straks daar meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar het verhaal van uh, Geer. Mijn naam is Geer, een kruising Mechelse herder. Ik ben dan wel 12 jaar oud, maar oud zeker niet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 Een huissituatie is dus al een tijd geleden voor mij, net als zindelijkheid. Hier moeten we dus wel weer even mee oefenen. Maar als je mij netjes op tijd uitlaat, dan ben ik hier in een Kennel zindelijk. Commando's zijn wat verdwenen, net als regels die in huis gelden. In het begin zal ik u dan ook lekker uitproberen, maar samen komen wij je vast wel goed doorheen. Ik kwam dus al een tijd lang tijd niet in contact met voor mij onbekende honden...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 Daarom krijg ik hier pijn, uh, pijnstillers en zijn we bezig om ons, mijn spieren te kweken. Zo dus houd er rekening mee dat ik dit misschien de rest van mijn leven nodig heb. Heeft u interesse in mij? Dan hoor ik graag van u. En waar verblijft onze geer? Onze geer verblijft in Dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. is 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Geer verdient een thuis. Dankjewel, Albertan. Het dier van de week in het zonnetje bij ons. We hebben het over Geer. Geer en andere dieren vind je in de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Het Kennema Dierenthuis Zo dadelijk de Eredivisie wedstrijden. kennelijk Skelker en Laal nog een keer. Inside, outside, up Love set me up. And love left me down again Feel like a weatherman One day sun, next day rain De zondagplaat, hè? dat is van Gallagher en Lyle. I want to stay with you for the rest of my life. Als dat mag natuurlijk, hè? dan moeten we wel toestemming hebben vanuit de app, zullen we zeggen. Eh, ja, het is even na half vijf, de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn uh, in uh, de eredivisie. We beginnen met de wedstrijd NEC tegen Feyenoord. Nou, Feyenoord uh, die stond eerst achter, heb ik begrepen Albert-Jan. Maar uh, uiteindelijk hebben ze toch uh, voor elkaar gekregen om die wedstrijd uh, flink te winnen. Want het werd uiteindelijk 1 tegen 4. Nou, PSV Ajax uh, hebben we op de voet gevolgd zo'n beetje. wel uh, even bij, de, bij het begin van 4 uur. Toen was het toch alweer twee keer gescoord. We waren hem even kwijt. We waren het even kwijt. Maar ja, dat was tijdens het nieuws. Dus we konden we ook niks zeggen. In ieder geval PSV, Ajax, eindstand 1 tegen 2. Dat betekent dat Ajax nu weer koplo koploper is in de Eredivisie. Maar ja, twee punten voorsprong op PSV. Kan nog van alles gebeuren. Zo is het maar net. En dan Heracles Almelo die nam het op tegen het Coet Eagles... Daar is wel gescoord, maar door allebei. Dat betekent Eindstad 1 tegen 1. En zometeen om kwart voor 5 uh, begint de wedstrijd in Rotterdam. Sparta ontvangt daar FC Utrecht. En dan uh, de andere wedstrijd die vandaag nog uh, begint. En wel om 8 uur vanavond is RKC Waalwijk neemt het op tegen Fortuna Zittert. Zometeen om kwart voor vijf het uh, mooie gedicht van de dag. Maar eerst ook weer hele mooie gevoelige muziek van uh, Pitches en Herb. Hier is Real Reunitas. Hoe zei je? Oké. Okay. Meteen komt hij eraan, het mooie gedicht van de dag. Toen ik nog jong was, maar eerst nog even deze, ja. De Jacksons hebben we al gedraaid, maar uh, Michael Jackson heeft uiteraard... Uh, als salarartiest uh, ook heel veel uh, grote hits gescoord. En in de jonge jaren van uh, Michael Jackson... toen had hij een succes met uh, deze hit, afkomstig van Off The Wall. Hier is Rock With You. and we can ride the book was inderdaad het hit van Michael Jackson... en afkomstig van Off The Wall, de single Rock With You. En met die plaat zijn we echt toegekomen... aan het mooie gedicht van de dag. Toen ik nog jong was, hier komt hij aan. Gisteren, gisteren nog was ik twintig jaar. Ik liefkoosde de tijd en ik speelde met het leven. Zoals men met de liefde speelt.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 Mijn ogen speuren de hemel af. Maar mijn hart, mijn hart is ter aarde besteld. Gisteren nog was ik twintig jaar. Ik verspeelde mijn tijd. Omdat ik dacht hem te kunnen stoppen. En om hem vast te houden. Om hem zelfs voor te blijven. Heb ik niets anders gedaan dan gerend. En ik ben buiten adem geraakt.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 Door mijn eigen fout heb ik een leegte om mij heen geschapen. En, en ik heb mijn leven verknoeid. Van het beste en van het slechtste heb ik het beste weggegooid. Mijn glimlach is bestorven en mijn tranen zijn bevroren. Waar is hij nu? De tijd. De tijd dat ik twintig was. J'avais vingt ans, je caressais le temps Et jouais de la vie comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps, j'avais tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoir qui se sont envolés Que je reste perdu Ne sachant où aller les yeux cherchant le ciel Le cœur mis en terre Dire encore Pensée. Je n'ai fait que pourrir et me suis essoufflé, ignorant le passé. Conjugant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde. Avec des involus, hier yeah, encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien non, rien de vraiment précis, que quelques rides au front, et la peur de l'ennui, car mes amants sont morts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 J'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent. Mes vingt ans. Gedichten uh, gehoord op de radio toen ik nog jong was, uh, alweer dan. Ja. Was toch niet een, een, een, hoe heet dat, voor jezelf? Hoe heet dat ook weer? Hoe noem je dat? Ja, ja, ja, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, precies. Uh, uh, ja, ja, juist. Ja, juist. Dat, dat was niet uh, van toepassing nee, op jou, toch? Maar uh, je weet, we, we, we, één vaste kijker die heeft uh, gelijk gereageerd. Die had ook zwaar kippenvel. Ja, dat ja, was en, mooi gedicht. En een andere reactie van iemand... Uh, ik was net te laat voor het gedicht ja. nee ja krijg je dat En ik weer. was expres heb ik toch ja, na kwart ja, voor vijf ja, gewacht ja, nee, he, nee, voor nee, het nee. voor het gedicht dus. kwalijke zaak maar ik vind, hele kwalijke ik zaak. Kan, kan die persoon in kwestie uh, mededelen dat ze over een kwartier het gedicht nog een keer te worden krijgt een privé sessie? Een privé -sessie. Oh, dat mag tegenwoordig niet meer. Jawel, ik heb een ring om. Oké, okay, dat nou, is het goed. Oké, okay, nou dat was weer deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Ja, we zijn uh, echt weer... Uh, ja, het, was, uh, het was weer twee dagen. Uh, Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag. Up to date actueel. Buitenaards, uh, briljant, uh, noem maar op. Uh, de, de, de, wat dat betreft schiet de woorden, te schieten woorden mee tekort. Uh, voor ons tekort kan ik beter zeggen, maar uh, één ding is zeker uh, voor de liefhebbers, voor de kijkers en voor de luisteraars en uh, liefhebbers van dit programma. Volgende week zaterdag zijn we er weer van 2 tot 5 met Zandvoort op zaterdag. En zo is het en CFM uh, gaat gewoon lekker door en ook naar de andere collega's lekker blijven luisteren. CFM uh, al 31 jaar lokale radio en tv vanuit Zandvoort aan zee. En wij zeggen tot volgende week en een fijne zondagavond. Dag, doei! doei.